Oké okay, vakantiegangers, wat doen we vandaag? Naar het zwembad, naar het strand. En dan vanavond uit eten in het dorpje? Klinkt als een topdag. Bij Eurocamp heb je meer keuze, meer vakantieplezier. Ga naar eurocamp.nl voor de laatste aanbiedingen. Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl.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 De politie heeft nog niet helemaal in beeld waar het vermiste meisje Wendy van Tien uit Rotterdam is geweest... voor ze vanmorgen werd teruggevonden. Ze was in een huis in Rotterdam-Zuid. Of daar een bekende woont is niet duidelijk, meldt regiozender Rijnmond. Wendy liep gistermiddag naar de winkel van haar ouders toen ze verdween. Duizenden mensen zijn in Minneapolis weer de straat op gegaan... om te protesteren tegen immigratiedienst ICE. De protest verloopt vreedzaam. Het gaat de demonstranten ook om de door een agent doodgeschoten vrouw woensdag. Dat zou uit zelfverdediging zijn, maar daarover zijn grote twijfels. President Trump zet ICE in om migranten het land uit te zetten. In Almen in Gelderland is een zalencentrum afgebrand. Er was gisteravond nog een feest, maar toen de brand vanmorgen uitbrak... was er niemand binnen. De hele bovenverdieping is verwoest. De brandweer gaf in de loop van de ochtend het zijn brandmeester... en houdt nu in de gaten of het vuur echt uit is. De PSV denkt erover om deze winter nog een nieuwe spits aan te trekken. Gisteren brak Ricardo Peppi in de wedstrijd tegen Excelsior zijn onderarm... en is zeker twee maanden uit de running. PSV moet het ook al doen zonder de geblesseerde aanvallers Plea... van Bommel en Boadou. Dat wordt wat dun, zegt PSV-directeur Brands. Wolkenvelden hebben ook af en toe wat zon. Het is koud. Het wordt plus 1 in het zuidwesten... tot min 3 in het noordoosten. Morgen minder koud. 3 tot 8 graden. En dat was het nieuws op 538. Ronald, dankjewel. Krijgen de situatie op de weg? Op dit moment één verdraging. En dat is op de A28 richting Utrecht... tussen Soesterberg en Den Dolder. 10 minuten. Ook twee flitsers. De A2 richting Den Bosch... bij Boksel, 127,7. En de A2 richting Amsterdam. Let op bij met De paal 37,9.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 Brooks met een Z. Nu bij Ben dubbel dikke data. Dus 15 plus 15 gig voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A56. Kijk op Ben.nl. Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z. Carwij ruimt op. Nu tot wel 70% korting op geselecteerde woonaccessoires, verlichting en meer. Maar let op, op is op. Carwij, maak het mooier. 5-3. De vrienden van Amstel Live. Komende week win je bij Radio 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Jordi Warner. Fijne zondag met Marshmallow, Jelly Roll en Holy Water. En nu weer Raven A. You dus Love Me Not. Radio 538. lets me go, he loves me not, he loves me, he hold me tight, then lets me go, you gotta say that you're sorry, at the end of the night, wake up in the morning, everything's alright, at the end of the story. You gotta go when the angel's calling. Never got to say what I want. Never be the same with you gone. Crack another can for the lost ones falling. One tear for the I never know why the good die young, yeah Looking for somebody to blame Anything to get through the day So I crack another can for the lost One's falling One tear for the broken hearted Mellow, Jelly Roll en Holy Water. Op de zondagmiddag, 12 uur geweest, Jordi hier. Terwijl twee vrienden van mij aan de start staan van de hel van Egmond. Ja, over een half uurtje beginnen zij met een halve marathon in Egmond. Misschien heb je het wel in het nieuws meegekregen. Gevoelstemperatuur van min 10 of kouder. Een windkracht van vijf. En dan moet je over het strand, door de duinen heen. Het is, nou, het is echt letterlijk de hel van Egmond, zo wordt hij ook genoemd. En dan besef ik me ineens hoe lekker jij en ik het hebben. Ja, wij hoeven niet in dit weer over de strand heen te rennen... en een halve marathon te doen. Nou, misschien moet je wel werken. Dan heb je het op zich ook wel redelijk zwaar. En dan word je zometeen weer als werkende weekendheld in het zonnetje gezet. Tenminste, als je je wel even aanmeldt voor de 5 uur 8 hebt... dan kun je nu een berichtje sturen als je werkende weekendheld bent. Ieder beroep is welkom. Werk je in de zorg, werk je in de eh, horeca... misschien wel als vrijwilliger dus bij de hel van Egmond... dan ben je ook welkom in de 538. Word je zo meteen in het zonnetje gezet... en win je vandaag een muts en een sjaal van 538. En die heb je nodig vandaag, dus dat is mooi meegenomen. Oké. Okay. Eindelijk, we hebben lang gewacht. Aha. Weekend bij 538. Oh. Jordy Warners met zijn lach. En alle hits voor jou op zondag. Ha. Slaap lekker door mijn wekker heen. Uh. En voor de brunch warme broodjes mee. Uh. Fijn weekend en ik vermoed op 538 komt het sowieso goed. Weekend bij 538. Weekend bij 538. Radio 538. En wat een Woman hoorde je op 538. Ik heb uh, luisteraar Jan aan de telefoon. Nou, Die heeft sowieso het mooiste uitzicht van alle werkende weekendelden. Jouw weekend... Je hebben zich weer gemeld via de 5 uur app zoals Geert-Jan. Old J is aan het werk met de vrachtwagen. Wijkverpleegkundige Chantal. Oudere Zorg met de mentoren, Oudere Marjolein. En Jan, ik zei het net al even, maar jij hebt volgens mij sowieso het mooiste uitzicht... wat ik in de 5 app inbox zou binnenkomen. Want Jan, waar ben je aan het werk? Ik ben momenteel werk in Eendhavond. Helemaal in het puntje van de Noordag van Groningen. Ah, dat is echt een... Prachtige omgeving daar. Ik ben ja. er zelf als kind vroeger heel veel geweest. Bij Lauwe Zoog, in de buurt. Oh, en, uh, ja. en, en jij werkt op een overslagkraan, zei je? Ja, klopt. En ja, overslagmachinier. Wat, wat houdt dat in, Jan, een overslagkraan? Wat doe je dan? Ja, wij, uh, wij lossen uh, schepen. Oké, okay, dus gewoon en, uh, ladingen die dan op oh. een schip liggen, op een vrachtschip. Dat haal je ervan af. Maar ik ja. zie dan wel een soort van arm aan jouw kraan zitten. Dat, is dat dan voornamelijk puin, en afval? Nee, dit uh, op het moment uh, zijn wij uh, gerst aan het lossen. Ah, okay. Gerst voor, uh, voor bieren, ja. Oh, lekker. Heerlijk. Ja, um, nou, Jan, je bent een werkende weekendhelder met een prachtig uitzicht. We gaan een 5-8-muts en sjaal naar je toe sturen... zodat ja, je er nog lekker warm bij zit de komende dagen. Ja, helemaal top, dank je wel. Werk ze, Jan. Fijne zondag. Ja, ja, ja. Dank oh, je, Doe, doeg. Het is 5-8. Tot zover de werkende weekendhelden. Armin van Buren komt eraan. en ride with me. What it? Have? What it? Have? What it? Have? What it? Have? What it? What it, What it Come on now! If you wanna go and take a ride with me, we'll dream. Take on, she can be 18. 18 with an attitude of 19, kinda snotty, acting real rude. You a thicky, thicky, dig, girl You know that it's on You know that it's on I'm deep, something coming Trolls me up the dance floor Sexier real stuff, Hey, hey she been keepin'. And I dig the last video Somewhere never you could go How could I tell her no Measurements was 36, 25, 34 yeah, I like the way you brush it, And I like those stylish clothes you wear I like the way the light hit the ice and glint I can see you moving with it. If you wanna go and take a ride with me we three, we're three in the fall With the gold Without no vouchers, on no boosters, bringing nothing back You should feel the impact, shopping yeah. with blast. When the sky's the limit and them haters can't get past yeah. that Watch me as I cast that I got six rains. Once again, he pain change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn shit to change now. Running credit checks with no shame now. I feel a fame, come on. I can't complain no more. Shit, I'm the main now. In and out, my own game. Pickers out of New Jersey. From Courtney D. Telling me about a party up in NYC. And can I make it damn right? I'll be on the next flight. Bandcash. First class. Sitting next to Van White, come on. If you wanna go and take a ride with me, dream. dreaming. to the forward to go. I'll be the, fight. the fight. Chef Special Larger Than Life op 538, waar je jouw rekening kan laten betalen. Ja, hier met je rekening vanaf 19 januari. Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld was het kerstdineer niet zo lekker is gevallen. Nou, moeders, die kost de bank onder. gaat Ja, maar uiteindelijk heb ik toch maar een hele mooie vlekkenrijdiger gekocht. Wij betalen je rekening. Hoppa! Oh. Oh. Dank je wel. Hier, hier met je rekening. Stuur nu jouw rekening in via 538.nl. En luister vanaf maandag 19 januari naar Radio 538. Hier met je rekening. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers... voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen... samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart. Hoe zou jij het vinden om je dag te beginnen zonder bril of contactlenzen? Feio maakt het mogelijk. Feio, de specialist in ooglezers en lensimplantatie. Maak snel een afspraak bij een van onze klinieken. Feio. Levenzonderbril.nl Ben jij ondernemer en wil je 2026 goed beginnen met je boekhouding? Bij Moneybird komt alles samen in één pakket. Van facturen tot btw en betalingen. Software zo slim dat het simpel voelt. Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt. Met Moneybird. Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Vejo, levenzonderbril.nl Elise wist jij dat papa een vroegboek is? Nee, waarom boek je nu al? Omdat je bij prijsvrijvakanties nu de hoogste korting krijgt... tijdens de super vroegboek Dat is fijn, dan houden we dus extra geld over voor veel ijsjes. Lekker hè?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 Smaart, vroetje, drankje, nice mecchi voor een slimme prijs. Dat is smart, smart. En met een eurotje erbij komt er nog een burger bij. Dat is smart. Met smart menu, niet tijdelijk, ook met de cheesy chicken. Is dat uh, jouw dochter die zo hard rent? Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen? Die andere stuiterbal daar. Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje.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 Jordi Warners. Last Frequencies, are you with me or in that summer? It is Undressed. 53. Are you 2016-trend die er nu gaande is. Online delen mensen foto's van tien jaar geleden. 2016 dus. Om het bizarre verschil meestal te laten zien. Dat hebben wij bij 538 ook gedaan. Als je even wil lachen, ga even naar het Instagram-kanaal van Radio 538. Daar zie je foto's van nou, Frank Dane van tien jaar geleden. Van Lindo, van Bas Menting, Julia. Maar ook van mij. En ja, vooral die van mij is... Zeer beschamend. Dus, potje leedvermaak, Instagram-kanaal van Radio 538. Daar zie je foto's van 2016. En Lost Frequentist, Are You With Me, stond dus ook op zijn album Less Is More uit 2016. Okay. Genoeg terug in de tijd. Weer verder vooruit. Ghetto Superstar, Pras Michel, hoor naar Huntrix, dit is Golden op 538. I was a ghost, I was alone, huh, Given the throne I didn't know How To believe I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 Supreme Dream Team, always up for the scheme. From how to selling raps, name your theme, Mirage to the top. Floating on the screen Who the hell wanna stop me I hated those who got me A million refugees With unlimited warranties Black Caesar They ain't top divas. Diplomatic immediately No time for a visa It just begun I'ma shoot them one by one Got five sides to me Something like a pentagon Strike with the forces of King Salomon Letting bygone be bygone And so on and so on I'ma teach these cats How to live in the ghetto Keeping it retro Spectre from the get-go Lay low Let my mind shine like a halo. For politics with ghetto senators On the d -low. Come on. When you thought it was safe in a commonplace, showcase your finances, lose a pass on the horse race, two face, getting deep phase out, like call base, For your roll, money, let me put on my screw face. And I'm paranoid at the things I say, wondering what's the penalty from day to day. I'm hanging out partying with girls that never die, the CO's picking on the small fries, my campaign telling lies. I was just spreading my love, didn't know my love, was the one holding the gun in the glove. But well, it's all good, as long as it's understood, it's all together now in the hood. Metallica, Sam Gray en Hold On. Natasja Beddingveld, Unwritten. Goed naar Morgan Wallen. She said you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched, just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gonna be gone. I said baby, you should know, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. worry about no trust issues with me, I got them too, I got them too, now you ain't got a word about no X's, that's crazy, I got them too, you know I do, if you're in a hurry, now you ain't gonna hurt. to yeah. In words unspoken, live your life with arms wide open. Today is where your book begins, the rest is still unwritten. Yeah. I break tradition, sometimes my tries are outside the line. Oh, yeah, yeah. We've been conditioned to not make mistakes, but I. the blank page before you open up the dirty window let the sun illuminate the en Unwritten op 538. Binnen nu en twintig minuten maak jij kans op 538 Mutsen en Sjaals. Thee? Lekker. Oeh, aan welk liedje heb jij een leuke vakantieherinnering? Um, aan welk liedje heb ik een leuke vakantieherinnering? Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick. Daar gaat je scherm. Had je nou maar een hoesje gehad? Smartphonehoesjes.nl Alles voor je telefoon, smartwatch, tablet en meer. Smartphonehoesjes.nl Yes, eindelijk een andere auto gekocht. Hé, eh, hey, maar wacht eens even. Volgens mij is het ook het moment om een nieuwe autoverzekering te nemen. Dat kost vast meer de tijd dan die auto uitzoeken. En hoeveel kunnen we dat besparen? Twijfel niet langer over dat stemmetje in je hoofd. Ga even independeren. Want in drie minuten vind je de beste deal voor je nieuwe auto. Vergelijk je autoverzekering op independer.nl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 Intratuin. Start vandaag nog je winterlidmaatschap bij Sport City. Check SportCity. Check sportcity.nl. Vins van Voordeel.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 Tot zo, oh, no. Ja, het voordeel is niet aan te slepen. Want deze week nergens goedkoper. Kruimige aardappelen en 10 kilo zak 1,95. Zo, dat is voor een hele week. Ja, en opties op. Fans van voordeel. Aldi 18 plus speelt Ja? Echt serieus? <hazien> oh. 67, 67, oh, wat een geld. wat verdikken we? Ben jij de volgende postcode loterij winnaar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 met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbust. Stel je voor, je bent letterlijk omringd door 100 fanatieke tegenstanders die steeds dichterbij komen. Je bent 12 vragen verwijderd van 50.000 euro. Die je alleen wint als je ze alle 100 wegspeelt voor ze het midden bereiken. Maar geen paniek, want ik sta naast je. Linda de Mol presenteert Postcode Loterij.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 Want het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week treft afwasmiddel voor 1 euro. Alle hak voor maar 1 euro. En blauwe bessen. Alle bakjes van 300 gram. 1 plus 1 gratis.